Het is 6 uur een hele goede avond, het Kim Music News van nu.nl met Alain Altena. Goedenavond. Veel politie op dit moment rond het Centraal Station in Amsterdam. Daar en op de dam mag iedereen preventief gefouilleerd worden. Dat heeft te maken met twee demonstraties over het conflict in Syrië. van zowel voor- als tegenstanders. En volgens de politie zijn er signalen dat er mensen willen rellen. In het Gelderse Bruggen is een 59-jarige vrachtwagenchauffeur omgekomen. na een botsing met een kraan. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Naast de overleden man vielen er ook twee gewonden. Het gaat om de machinisten van de kraan.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 Op worden nog één file gemeld op de A12 vanuit Arnhem richting het Duitse Oberhaus. Bij de grens staat 6 kilometer, vertraging 10 minuten. En flitsers gezien op de A1 richting Naarden, hekte met de paal 13.7. Op de A7 naar Amsterdam, 28.0. En op de A50 naar Apeldoorn. Let op bij 220.0. Waar je de hele week naar uitkijkt. Wij tenminste wel. Het weekend van Q-Music is begonnen. Natuurlijk met the one and the only. Het Foute Uur. Woo! Foute Uur. Q-Music. Ooh bomba sensual un movimiento sensual sensual un movimiento muy sexy sexy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 Het is 8 minuten over 6. Nogmaals een warm welkom. Het Weekend van Q is bij deze geopend. Je bent erbij. Lekker! Ja, Tom hier met tegenover mij voor de verandering een lege stoel. Oh, wat verdrietig. Ja, normaal zit ik hier natuurlijk iedere vrijdag met mijn compagnon Bram Krikken. Uh, die zit een weekendje in Praag. Ik zag net wat dingen voorbij komen op Instagram. De man staat nu, uh, as we speak, met, met een of andere gun in zijn handen. Staat hij te schieten op, op een muur. Nou, hij liever dan wij hoor. Geef ons gewoon lekker het foutuur, of niet dan? Um, ik zou zeggen: kom maar gezellig bij in de Q Music App. Misschien ben je ook al lekker weekend aan het vieren. Laat van je horen, dat deed net uh, Sanne Vos ook al. Even luisteren wat Sanne vertelt. Een hele dag buiten geweest, op de boerderij aan het werk... en dan stap je in de auto, foutuurtje. Ja. Heerlijk. Heerlijk, gezellig dat je erbij bent Sanne. Ja, waar uh, hang jij uit deze vrijdagavond? Kom erbij, kom erbij. In die app, dat weet je hè, tijdens het foutuur komen ook battles voorbij. Dan kun je stemmen op je favoriete foute hits. Nou, ik dacht, in het kader van uh, de top 500 van de 90's... die komende maandag begint ook hier en daar een 90s battle uiteraard. Dus uh, zeg het maar, Captain Hollywood Project, Flying High, of Come Take My Hand van True Brothers on the Fort Floor. Stem op jouw favoriet. Winnaar komt eraan na Tino Martin en Mart Hoogkamer. Ken elke steen op elke hoek in elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet toch hoe het gaat, maar elke cent die was het waard.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 Op plekje 52 in de Q-top 500 van de 90s. Ja, waar staat hij dit jaar? Komen we maandagochtend achter? Als je nu denkt: hé, uh, hey, uh, lekker, dat ding moet hoger komen dan 52. Stemmen, stemmen, stemmen. Jouw lijstje levert je in via Qmusic.nl. Het foute Vrijdagavond Lekker het Foute Uur. Is even kijken in de Q-Music app wie erbij is. Jordi stuurt een foto. Die zit nog op de bus naar Harlingen toe. Bas stuurt een foto van lekker. Rotti. Uh, natuurlijk weer veel te veel besteld. Maar het is o oh zo lekker. Eet smakelijk daar Bas. Willianne die heeft het ook goed voor elkaar. Die roept hier uh, zometeen heerlijk in de jacuzzi met mijn moppie en moeders. Met heerlijk Q op de achtergrond. En dan hebben we hier nog uh, Paula. Hey, goedemiddag. Ik zeg, fijn weekend allemaal. Ik heb lekker vakantie. En ga zondag heerlijk een weekje naar de sneeuw in Labblad. Dus oh. ik zou zeggen, voor iedereen, heel fijn weekend. Nee, mooie vooruitzichten Paula, veel plezier alvast. vast. Uh, dan uh, Quinten stuurt een bericht vanuit Enschede. Lekker aan het werk op de surveillance. Die zit op de politieauto. Dus zit je in de regio Enschede, let op je snelheid. Want Quinten zit in de politieauto. Uh, dan hier nog uh, Els. Els zegt, uh, eindelijk klaar met boodschappen doen in Duitsland. Nu genieten van het foutuur. En ook Sabine is erbij. Onderweg naar de sportschool voor Zumba. Lekker binnenkomen zo met het Foute uur. Het is jammer voor Bram dat hij er niet bij is, want een van zijn favorietjes die uh, staat in de battle. In de Q-Music app mag je stemmen op uh, Una Paloma Blanca van George Baker Selection. Of wordt het Mamma Mia van ABBA. Laat weten wat jouw favoriet is in de Q-Music app. Oh. Proud to be Fout. Dit is het foute uur. Q Music. Altijd Abba. Music, Abba, mamma mia. Ja, zometeen gaan we verder, maar de vraag is natuurlijk: hoe gaan we verder? Wil je bijvoorbeeld Kylie Minogue horen zo direct? Kun je er nu op klikken in de Q-app? Of heb je liever Tommy Cash?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 Half zeven geweest, goedenavond. avond. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat viel op de A12, Arnhem richting Oberhausen... bij Ouddijk, 4 kilometer, kwartiertje vertraging. En op de A37 vanuit uh, Knoopend Holsloot richting het Duitse Meppen... bij de grens, een kilometer, 10 minuutjes vertraging. En Flitsers gezien op de A15 richting Nijmegen, 160.0. En op de A50 naar Apeldoorn, let op, 220.0. Q-music, Tom en Bram. Ja, met het foute uur, Tommy Cash en Espresso Macchiato. Q-sounds with Q. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore, espresso macchiato por Neo. Oh. Espresso macchiato Ciao bella, I'm Tommaso Addicted to tobacco Mi like mi coffee very important No time to talk excusi, my days are very busy And I just own this little ristorante We'll yeah.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 Espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor, por favor. Espresso macchiato, espresso macchiato. Het is een marchiato. Het is een foute uur. Dit is het foute uur. Q-MUSIC. Piaat! Don't stop moving, baby! dit ook. Diep in de zee, diep in de zee, ze missen tussen de vissen, blijft toch maar nee. nee. Desly, goedenavond met Tom. Hey Tom, goedenavond. Oh, hey, no, Het foutuur staat bij jou aan, hè? Zeker. Dat is uh, sowieso gezellig. Uh, ja. ja. Ik zag een foto van jou voorbij komen in de queue app Ik dacht ik moet Desli bellen. Vertel, wat is je uitzicht? Ik uh, kijk tegen uh, ja, een uh, grote uh, zee man, die ik op dit moment, uh, ja waar ik op dit moment water van een uh, beetje aan het verversen ben. Dat is jouw eigen zeeaquarium hè? Ja, ja, klopt. Doe je dat al lang? Nu denk ik een jaar of uh, zes. Dat gaat goed? ja nou, zoiets. De, de, de zee-aquarium gaat met ups en downs, maar tot nu toe heb ik niks te klagen. Ja, want dat is best wel een, een heel chemisch proces ook, toch, wat erachter hangt. Ja, niet per se chemisch, uh, maar ja, je moet het wel even ja, af en toe een beetje tussen de, ja, in de vingers hebben voordat zeg maar. ja. je... Ja, ja ik, zie, uh, ik zie, als ik het even mag omschrijven, een heel mooi koraalrif bij jou in de woonkamer staan. En ik zie ook vissen die ik ken uit Finding Nemo, dus ik zie Dory, uh, Dory zie ik voorbij komen, komen zwemmen. Wat heb je nog meer voor ja. vissen? Uh, nou ja, ik heb een hoop, vooral een hoop doktersvissen. Uh, ja, voor ik uh, ben zelf erg trots op mijn uh, ja, clown -trigger vis. De clown triggerfish? Ja, uh, ja, dat is een, een hele zwarte vis en daar zitten allemaal witte vlekken op. Die heb ik uh, eigenlijk sinds een week of drie. Die heb ik eindelijk weer een beetje aan het eten, want die heb een beetje een in gezeten. Oh! Maar uh, ja. Oh, ik zie hem. Ik, ik uh, klaar? heb hem even gegoogeld. De luipaard -trackervis. Ja, klopt. Echt een mooi, uh, mooi dier is dat, zeg. Ja. Ja, ja, fantastisch. Ja, ik sloeg aan op jouw foto direct, Desti. Want ik, uh, ja, ik heb het ook al eens eerder verteld op Q. Ik, <laughs> dit gaat mijn vriendin weer niet leuk vinden. Ik heb ook een paar jaar een aquarium gehad. En toen wij uh, het huis kochten waar we nu wonen... Uh, zei ze vlak voordat we gingen verhuizen... het aquarium mag niet mee. Ja, ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb het iets anders gedaan. Ik ging samen wonen met, uh, met mijn vriendin. Ja. En toen heb ik gezegd... Van, nou, ik wil graag wel een, een zee-aquarium. Ja. Uh, toen heb ik een klein bakje gekocht ben ik zo begonnen en dat duurde nog geen twee jaar en toen stond er en ik een 900 liter bij mij in de woonkamer zonder, zonder dat mijn vriendin er vanaf wist. Die was op uh, dat moment gaan werken. Toen heb ik bij iemand een bak opgehaald. Nou, dat bleek 900 liter water te zijn. Die heb ik neergezet op zaterdag en toen kwam ze thuis en stond er stond 900 liter in de woonkamer. Maar Wat zei ze? Dat was even een, een goed uurtje, even, even een flinke discussie, maar ze vond wel leuk. Nou ja. ja, goed gedaan. Uh, ik ga ja. eens even kijken wanneer mijn vriendin weer een, een dagdienst heeft. Dan ga ik toch ook eens even. Dan zet ik ook gewoon deze ja, kant ja, van de ja, ja. liter neer. Nou ja, ik zou iets kleiner en subtieler ja. beginnen. Nee, ja, fantastisch om te zien, man. En uh, leuk ook dat je lekker met de, de vissen bezig bent en tegelijkertijd uh, het foutuur er hard aan staat. Zeker. Dus ik wens je een mooi weekend en wie weet spreken we elkaar nog eens. Komt helemaal Hedig, goed. Komt fijne avond. Dus goed. Het is best die Bronkhorst in het foutuur. Amalia.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 Wachten. Maar nu is een avond de een avondlo. Ga in het Romeinse pizza met tonijn aan de maffia vermoorden. Het goede nieuws is dat we nog maar tijd hebben voor één laatste battle dit foutuur. uur. Het goede nieuws is dat je daarin wel kan kiezen uit twee absolute pareltjes uit de 90s. Lekker toepasselijk met de Q-Top 500 van de 90s in het vooruitzicht, die aanstaande maandag natuurlijk begint. Ja, tot komende zondagavond 6 uur heb je nog de tijd om je stemlijstje door te geven via de Q-app of QMusic.nl. En als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zou je misschien wel voor een van deze artiesten kunnen gaan. Of allebei natuurlijk, wat je wil. Want uh, ja, wat wil je nu even horen? Britney Spears, crazy. Of ga je voor de Backstreet Boys, larger than life. Stemmen kan nu in de Q Music app. Dus uh, laat weten wat jouw favoriet is. Het liedje met de meeste stemmen ga ik voor je draaien. Ja en soms, soms er van die intro's van liedjes... waar je als radiomaker niet overheen mag lullen. Dat doe je niet. Dat hoort niet. Dat is een schande. Dat is ook bij deze. Het foutuur op Q Music met The King of Pop. <middels> This way. Aan het einde van deze vrijdagavond-editie van het Foutuur. Larger than life. Het is bijna zeven uur. Het laatste nieuws komt eraan. Goedenavond. Ja, goedavond. Een opvallende inbraak in Lelystad. Niet in een winkel of huis, maar bij een fietspad. wat er is gestolen, hoezo. En muziek onderweg van Samveld. Maar natuurlijk ook meer muziek uit de 90's. Deze zometeen. Yeah.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 The extremes of our planet. De nieuwe serie. Pole to Pole. Met Will Smith. Elke zondag. 8 uur. National Geographic. En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-pak all-in-one vaatwas te bletten. 66 stuks voor mijn 353. Lidl, je verdient het. Als de zonnebloem dan niet zou zijn, was ik veel vaker eenzaam. Een dagje uit met de zonnebloem is echt een lichtpuntje.